ja, steeds beter en mooier aan het maken. Nou, ja, dat klinkt wel heel interessant. Je kan zo in ons programma Zandvoortse Zaken. Ja, ja. Dan, het begint ja, nu te veel voor, op te dat lijken. Is, dat is voor de volgende keer dan. <laughs> uh. Maar dat is leuk om te weten.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 Alle naties van de aard, alle heiligen naam hem. Wie is als hij, de leeuw maar ook het land, gezeten op de troon. Bergen, buigen de zekerheid gaat snel, voor de allerhoogste weer. I need the song of God Ja, wat doe je verder? Je hebt nog een gezinsleven ook. Dat is misschien wel heel druk en uh, dit en dat en dat. Ja, Hoe ja. Combineer je dat allemaal? Ja, dat is, um, um, dat is best lastig. Um, maar ik, ja, op de een of andere manier gaat het de laatste tijd wel een stuk makkelijker. Um. Waar vind je je rust in uh, door al die drukte?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 ...en uh, ja, daar, uh, daar, dat waren zeg maar, christelijke zomerkampen... ...dus daar was, uh, ja, stond God centraal, zeg maar. Was en, dat uh, zoiets als van de, in de ruimte of, of een ander soort... Uh, ja, daar uh, kan je het wel mee vergelijken. Ja, het oh, is, ja. Dit was dan van Caleb... ...maar, ja. maar dat is inderdaad te, te vergelijken met, met van de ruimte, inderdaad. Ja. Uh, <coughs> ja, wat goed. doen ze daar, op zo'n kamp? Ja, uh, eigenlijk, eigenlijk alles... alles uh, je, begin, ...je begint s ochtends met gebed gebed...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 Now my life will never be the same, and I will lift my hands and sing.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 Meer dan ooit. Meer dan rijkdom Meer dan macht En meer dan schoonheid Van sterren in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 Weg gegooid de straat en dacht aan mij.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 Don't change